de automobilist die anderhalve maand geleden een benzinestation bij Gorkem binnenreed, is aangehouden. De politie verdenkt de Utrechter van doodslag. Hij reed bij een benzinepomp op een stilstaande auto. De twee auto's boorden zich vervolgens in de winkel. En daarbij kwam een man om het leven en raakten vier mensen zwaar gewond, onder wie de bestuurder zelf. Vandaag is hij aangehouden. De theaterprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds is uitgereikt aan muziek- en theatermaker Paul Koek. Hij is onder meer slagwerker, componist en regisseur. Volgens de jury is Paul Koek een invloedrijke vernieuwer en bruggenbouwer tussen de wereld van muziek en theater. Koek krijgt 50.000 euro waarvan hij drie kwart aan muziek en theater moet besteden. De Bartels is voor onbepaalde tijd geschorst. De deken van de Orde van Advocaten beschuldigt Bartels van onbehoorlijke bedrijfsvoering en van agressieve wervingsmethode. Bartels helpt onder meer gedupeerden van beleggingsfraude en van de DSB-bank. Bartels gaat in beroep. Volgens hem is de Orde van Advocaten bezweken onder de druk van beleggingsbedrijven die dreigden met een schadeclaim. Zes politiebureaus in Zeeland hebben poederbrieven gekregen. Eén daarvan dat in Terneuzen is afgesloten. De agenten zijn wel gewoon aan het werk, net als die in de andere vijf politiebureaus. Wie er achter de poederbrieven zit, dat is nog niet duidelijk. Link verdwijnt uit het omroepbestel. Volgens minister Plasterk is Link er niet in geslaagd een volwaardige omroep te worden en zijn er organisatorische problemen. Nieuw in het bestel zijn WNL, dat is voortgekomen uit De Telegraaf, en Poons, dat is voortgekomen uit Geenstijl.nl. Zij zijn de komende vijf jaar aspirant omroep. Het weer verspreidt over het land buien, soms met onweer. Vannacht rustiger en minima van een graad of zes. Morgen veel bewolking en nu en dan regen. En net als vandaag is de middagtemperatuur dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 6.9. Zie FN. Zie.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 Tell me your blue skies fade to grey Tell me your passion's gone You. <laughs> Wat is mijn hart? Als het leeg, als het oude, als het koud en bevroren is. Als het wat het doet nu het boze verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het stil was, het hart een berekend is. Als het beeld dat je schetst dat mijn plicht zo is, wat is jouw woord?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 Het en verwacht zich verschuilt voor de werkelijkheid Wat is jouw